Welkom terug weer bij Nachtzuster op Radio 1. Um, ik heb een paar vragen openstaan. Ik krijg Op de chat krijg ik uh, het verwijt dat de vraag... heeft schaamhaar een functie nog helemaal niet volledig beantwoord is. 0800 1121 als je me dat uit kunt leggen. En verder de nieuwe vragen van het afgelopen uur. Rutger wil graag weten waarom zijn pioenrozen niet bloeien. Hij heeft wel grote planten en die doen het hartstikke goed. Maar rozen zitten er niet echt in. Twee pioenrozen, waardoor hij wel zeker weet dat het een pioenroos is. Maar hoe Krijgt hij meer bloemen in die plant? 0800 1121. En dan twee hondenvragen. Ad die wil weten wat voor hond er zit in de Specsavers reclame van die man die met een hond in de auto zit. En Jur die wil graag weten of honden het syndroom van Down kunnen hebben. Als jij het weet, 0800 1121.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 Doggy in the window. Uh, uh. I do hope that doggy is for sale. I read in the papers there a robber uh, uh. with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him.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 much is that doggy in the window. Ja, dat is wel een toepasselijk liedje met al die hondenvragen. En bovendien was het liedje dat mijn vader vroeger altijd zong, dus ik vond het zelf ook heel leuk om weer eens terug te horen. Vragen en antwoorden kunnen via 0800 1121, maar je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl en je kunt chatten via www.nachtsuster.net en twitteren kan via apestaatje nachtzuster. Maar 0800 1121 1 blijft natuurlijk de beste weg om ons te vinden. Nou was het zo, vorige week kreeg ik een mailtje... dat er een ethiekmarathon gaande was uh, de afgelopen nacht. Die is om vier uur volgens mij nu afgerond. En ik heb uh, Elisa Dijkhuis aan de telefoon van de ethiekmarathon. Hallo Elisa. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij, jij bent natuurlijk helemaal wakker. Ja, uh, mijn Margot. Oh, dag Margot. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Ja, fris, na nou 24 uur uh, denken. Wat is, wat is precies de ethiekmarathon? Vertel het ons. Dat is uh, 24 uur lang um, ethische vragen krijgen en beantwoorden. Dat hebben wij gedaan vandaag. En waar ja. was dat? In uh, Baren en in Den Haag. Oké, okay, en wie stelde de vragen en wie gaf de antwoorden? Oh mooi, we hebben echt van allerlei mensen vragen gehad. Van uh, hoofdleren aan de universiteit Leiden. Hoofdleren aan de universiteit Eindhoven. Mensen in musea werken. Uh, ingenieursbureaus. Ja, advocaten. Van alles. Oké, okay. en, en, en wanneer is een ethische vraag een ethische vraag? Want of honderd syndroom van down kunnen hebben is niet een ethische vraag. Hè? Nee, precies. <laughs> ja. nee. Een eth ethische vraag heeft meestal te maken met, uh, met waarden wat je belangrijk vindt en daar kan je natuurlijk over van mening verschillen. Ja. En, en waarom dan een ethiek marathon? En dat is voor ons uh, bedrijfje, we wij, wij hebben ethiekzaak uh, sinds acht weken en um, wij vonden het leuk om uh, ethiek op deze manier uh, op de kaart te zetten, op een wat uh, snelle en uh, concrete manier. oké okay. ja, de claim is altijd van, ja, het is een 24-uurs-economie. Wij dachten, nou, dan moet je voor één keer ook niet, niet een beetje lullig doen... en zeggen van, we zijn tussen 9 en 5 open. Nee, hop, gewoon 24 uur open. Want onze claim is dat ethiek altijd het overal zit. Oké. Okay. Nou, ik heb een beetje een beeld. Wat, wat voor bedrijfje heb je? Hoe kun je nou een bedrijfje in ethiek hebben? Dat is een hele goede vraag. Oh, dat weten jullie zelf ook nog niet zo goed. Oh, jawel, nou, wel. <laughs> nou, hulp bij ethische vragen. Oké, okay, nou ja, en, en wat, wat is de beste vraag die de afgelopen 24 uur gesteld is? Ja, dat is. Uh, we hebben natuurlijk heel veel goede vragen gehad. Ja. Uh, wat wij de beste vraag uh, vonden, was. Uh, die gaat uh, over een technologisch hoogstand bedrijfsgrondstoffenbedrijf. Uh, bedrijf, uh, die uh, bedrijfsgrondstoffen wil winnen in derde wereldlanden. Op aanvraag van een dictatoriale regering is yeah. dit ethisch verantwoord? Nou, ik vind het een beetje een ingewikkelde vraag. Nog een, ke Nog een keer in Jippi-Janneke-taal: Doe je er goed aan om in een uh, land dat niet democratisch is mm -hmm. olie uit de grond te gaan staan pompen? En, uh, en voor, voor, wie is dan, ja. voor wie is dan de olie en voor wie is dan de opbrengst? Ja, precies. Nou, je oh, dat... hebt hem helemaal. Oh, oh ik, ik, ik, vroeg, ik vroeg het echt, maar j, de, jullie hebben er nog geen antwoord op gevonden, begrijp ik. Nee, want dat, dat is dus iets waar je niet zomaar opeens een antwoord uh, uh, op kan verzinnen, maar waar wat tijd in gaat zitten. Ja. En die tijd, die, uh, ja, die willen we nemen. Ja, maar... dus deze winter gratis Consult. Oh, maar dan nou heb ik even een subvraag hoor. <laughs> ja, even een subvraag aan dat jullie. het toch? Dan <laughs> moet, ja, moet ja, ik natuurlijk. Ik moet hè? Nee, maar ik moet eigenlijk natuurlijk zijn bij degene die deze vraag gesteld heeft. Maar uh, in een dictatoriaal land, uh, het, het, dat maakt toch helemaal niet zo heel veel uit. Het hangt er net, het hangt er net vanaf uh, hoe het geld besteed wordt. Ja. Is dat alles wat telt? Ja. Want. Nou ja, als, stel nou dat de betreffende dictator besluit om van het geld wat die grondstoffen opbrengen... het hele land te voorzien van lantaarnpalen, ja. En voedsel misschien. Ja, nee, dan heb je het mooi. Maar ja, als het, het wordt natuurlijk ook vaak uh, uh, juist in uh, onderdrukking gestopt. En, um, ja, oorlanden. precies. Maar daar ga je dan van tevoren al vanuit, ja. Nou ja, kijk, dat zijn vragen ook hè, die je moet stellen. Ja, ja. En bovendien kun je je ook nog afvragen, vinden wij, maar dat, dat zijn vragen waar wij ook nog mee bezig zijn, hoe belangrijk vinden wij nou een democratische samenleving om zaken mee te doen? Ja, ja dat vind ik altijd een beetje lastig, maar dat is, uh, dat is een hele andere discussie. Want uh, ja, deze vraag is nog niet volledig beantwoord, begrijp ik. Dus die kunnen we wel mooi even voorleggen aan ons publiek, of niet? Nou, ja, geweldig. Toch? Geweldig. Nou, het is altijd een beetje lastig, want dit programma draait om vragen en, en antwoorden. En ja, een ethische kwestie heeft natuurlijk niet een, uh, een uh, dekkend antwoord. Nee, exact. Dus dan ja. vraag ik om meningen, wat ik normaal eigenlijk nooit doe in dit programma. Want het moet altijd uh, ja, het liefst om feiten draaien, niet om meningen. Maar laat ik dan zeggen, tot half vijf laat ik deze ook openstaan. Nou, dat is geweldig. Dus wat er nog één keer, één keer mooi voor worden, hoor. Nog één keer uh, mag overliezen, jullie kunnen het beter dan ik. Nog één keer kort samengevat de vraag: Doe je er goed aan oh, ja. om als westers bedrijf in een land met een dictatuur, of maken van mij part van in een land dat heel arm is, olie uit de grond gaan staan boren? Oké. Okay. Ik leg hem voor 0800 1121 en uh, nou ja, blijf luisteren voor de antwoorden. Of het, het, vallen jullie echt om? Het valt nog mee. Ja, zie Je zit nu nog op adrenaline, dus het half uurtje ja, hou je nog niet. wel vol. Oké, okay, bedankt hè meiden. Ja, nou. Tot de volgende keer. Oké, okay, hartelijk dank. Dag. 0800 1121. Dus Kees, goedenacht. Hallo. Hallo. Hier ben ik. Hoi. Ik denk dat het antwoord op die uh, vraag van die hond in dat ja. reclamefilmpje. Ja. Dat is een bloedhond. Ja, ik zag het ook al op de chat voorbij. Ik zag een foto ook zelfs voorbij komen op de chat. Dus ik, ik denk. Denk zomaar dat jij zojuist het goede antwoord geeft. Is dit, uh, heb jij gewoon verstand van, uh, van honden? Of, uh... Nou, ik vind honden erg leuk. Ik heb ooit zelf een hond gehad. Dat was wel geen bloedhond. <laughs> het was een kruising, maar het was een heel leuk beest. Uh, maar ja, ik ben geïnteresseerd in honden. Ik vind honden erg leuk. Ja. En uh, de bloedhond, de, een bloedhond ook in de kruising, is dat een leuk beest om te hebben? Dat zou ik niet weten. Ja, je maar, hebt dan de kruising bloedhond gehad. Nee. Oh, je zegt het was geen bloedhond, het was een kruising, maar er zat ook niet een beetje bloedhond in toen. Nee, het was een kruising tussen een labrador en een pointer. Oh, die zijn ook leuk hè. Die zijn heel erg leuk. Ja, ja, het zijn ja. grappige beestenhonden. Dat vind ik ook. Ja, ja. Maar een Bloedhond is volgens mij behoorlijk aan de, aan de maat. Dat zijn grote honden. Ja, best aan de maat, ja. Mijn, mijn maat ongeveer zo, dat is het maat rond waar, wat ik leuk vind. Ja, en ben jij heel klein of, zij, of is dat gewoon is de, is dat een gewone mensenmaat? Ik ben nou een, een beetje aan de korte kant. Oh, hoeveel, hoeveel meet je dan? Uh, gewoon 1,68 uh, of zoiets. Oh, het ja, is dus voor mannen. Maar voor vrouwen is dat gemiddeld. Ja, maar voor mannen, maar voor mannen, is, mannen is het een kleine kant. Maar ja. voor honden is het weer vrij groot. Ja, dat kan je beter niet tegenkomen. Nee, alles is relatief. Hè? Nou, de ja. bloedhond. Nou, ik denk ja. ook, omdat ik het op de chat ook al voorbij zag komen... volgens mij kunnen we de vraag van Ad nu gewoon ook al afstrepen. Dankjewel, nou, Kees. Ja, graag gedaan. Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. 0801121 voor nieuwe vragen dus. Want uh, ja, dat gaat rapsig vannacht. Dus als je nu echt nog een vraag hebt van die wil ik graag beantwoorden. Dan moet je echt vannacht erbij zijn. Want iedereen zit echt uh, reuze op te letten. Pim. Ja. De vragen die je inmiddels beantwoord als frit. Ah, belde je ook met de bloedhond? De bloedhond, ja. Oh, maar dan weten we, weten we het ook echt meteen bijna helemaal zeker, hè? We zijn het helemaal eens. Ja, en um, uh, heb jij iets met de bloedhond? Of uh, heb je ook het uh, rassenschema van honden in je hoofd zitten? Nou, ik zou zeggen, ik heb heel veel met honden. We hebben er altijd tegen gehad... Sinds kort niet meer, want we worden langzamerhand wat ouder. Ja. Heb je er geen tijd meer, tenminste, geen tijd voor. Maar eh, het is niet zo makkelijk meer om er allemaal bij te houden. Nee, datgene weer wandelde de hele tijd. Ja, nee, maar eh, mijn zoon heeft er nou weer in. En dat is een, een, een herder, niet een gewone herder, maar zo'n Belze herder. En hartstikke leuk, lief, alleen een beetje zenuwachtig. Maar dat is een kenmerk van veel herdershonden: dat ze zenuwachtig zijn. Ja, is dat echt zo? Ja. Ik ben niet zo'n hondenkenner, maar, uh, maar, uh, maar ik, ik, de honden die ik ken zijn niet zenuwachtig. Maar er zijn dan gewoon echt extreem goed opgevoede honden. Ja, dit. ja, maar dat ligt aan de base. Ja. Die, uh, iemand die gevoel heeft voor een hond, die kan hem alles leren. Ja. Ik heb via de chat, krijg ik nu ook door, dat Daisy Bello, die hond die heel lang uh, zeg maar het soort logo van Radio 2 was, dat dat inderdaad ook een bloedhond was. Nou, dat weet ik niet, want nou. ik ben niet Zitten we, zitten we helemaal in de, in de bloedronde nu. Nou, dan, uh, nee, dankjewel dat je het even doorbelde. Want ik denk dat uh, Ad blij is om zijn uh, vraag zo snel beantwoord te horen. Oh, en ik blijf lekker even wachten op de krip. oh echt? Ja, ja. Ik... ja want ik moet de krip dan van vorige week nog oplossen, hè? Ja, ik heb er wel eentje gestuurd. Uh, dat ging over die... Uh... Het was de laatste die niet opgelost was, dat was... Het, uh, het was, uh, uit mijn hoofd zeg ik, dertien letters en de opgave was uh, stacky. Ja, dat klopt. Ja. En dan heb ik nee, nog... niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen. Nee, dat is niet eerlijk. Nee, ik ga niet... Nee, niet zeggen. Nee, nee niet zeggen. Ik ga het... Nee, ik wil het niet zeggen. Het niet zeggen. Nee, nee, niet. Als <laughs> ik één heb gemaakt, dan als je het nageleed hebt over uh, de... Uh, de supporters van de nachtzusten. Ja. Hun stekje is. Wat hun stekje is. Oh, dat heb ik gezien. dat was ziekenhuisbed. Helemaal goed. Die paste precies. Ja, die paste precies. Ja, oh, dan heb ik gezien je mail inderdaad. Nee, ik heb alle goede mails. heb ik bij elkaar gezet. en dan ga ik straks. willekeurige winnaar uit. Uh, Prima, maar ik uit... wacht op thuis. Dan. Maar vergeet hem niet. Want je bent vaak om. tegen half zes was met de opgave. Dat is echt er erg. Thuis... Hè? Ja, nou ben ik kwaad. Nee, maar zal ik vertellen waarom dat is? Nee. Nou, anders dan uh, worden ze hier helemaal gek. Want de telefoon gaat dan alleen nog maar met mensen die over de crypto bellen. En dan komen er helemaal geen vragen en antwoorden meer binnen. Nou, ik geloof niet dat je over belangstelling te klagen hebt. Dat is... Ik, ik heb helemaal niks te mopperen, hoor. Nou, We hebben het hier goed voor elkaar. Bedankt voor de bloedhond. Graag gedaan en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. 0800 1121 ronnie Ja. Hallo. Goeiemorgen. Goedemorgen. Als red. Ja. Een paar weken geleden. Ja. Hadde iemand een vraag over ja. een poes of een kat en jij had ook een kat. Ja. Die piste in huis. Eigenlijk. Ja. En wat is dat voor een kat? Dat is een Burmees. Ja, een vrouwtje of een mannetje? Nee, een mannetje natuurlijk, maar een mannetje. hij is wel gecastreerd hoor. Oh, hij is. Balken kastreert. Ja, dit is echt. Uh, dit is uh, plassende katers voor beginners. Eerst castreren die hap. Ja. Maar dat heeft niet geholpen. Nee? Nee. Nou, dan zou ik hem bij het eervolgende plasje. eens lekker maar zijn neus erdoor Ja, weet je, ik, heb, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik, ik weet dat, het, uh, dat er mensen zijn die dat aanhangen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zo wanhopig van werd dat ik het geprobeerd heb. Maar ook dat helpt dus niet. Ook, ook niet. Nee, een paar keer geprobeerd, maar het is ook zo ik vind het zo vies ook om een kat met zijn neus door zijn eigen plas te halen. Ja, het is natuurlijk uh, ja, niet leuk voor hem. Nee, en ondertussen ben ik ook bezig om een van mijn kinderen... die is aan het zindelijk worden. Ja, als daar, als daar een keer fout gaat... haal ik er ook niet met de neus door de plas, toch? Nee, nee, nee, nee dat klopt. Dus ik weet dat het kan werken... maar ik vind het echt een beetje onvriendelijk. Aan de andere kant word ik er natuurlijk ook helemaal gek van. Ja, ja dat snap ik. Dus uh, nou ja, ik, ik, zal, ik zal het nog eens met hem overleggen als ik thuis ben. Misschien dat dat helpt. Hij peperballen peper eens geprobeerd. Wat zeg je? Peper. Peper? Ja. Nou, wel, wel, wel op de biefstuk, maar... Ja, nou, wat je op de biefstuk doet. Ja. doe je dan op de plak waar die gepist had. Echt waar? Ja. Peper? Ja. Ik ga het proberen. Dat, dat, dat, dat heb ik van mijn oma. Er ligt straks mijn halve huis vol met peper, maar waarom ook niet? Nou. Uh, ik denk dat het dan frisser wordt als, uh, ja. ja, het zal niet, uh, niet stinken of wat. Uh, ja, ik neem ik aan van niet. Ik maar vind het wel echt heel zoet dat jij een week later om tien voor half vijf... nog even belt om mij uit de brand te helpen, twee weken later. Nou, ik had, ik belde, uh, toen, uh, bij de, in die uitzending, Ja. ik, denk ik, nog vier minuten voor sas. Ah, ja dat is te dus, laat ben, Toen was je druk met de crypto, ik denk <laughs> nou, dat voetbal, de boel, uh, we doen het wel een andere keer. Maar ik geloof dat ik vorige week, een week ervoor, ja toen was ik aan het lossen of zo. Ik weet niet, Daar heb ik, daar heb ik dat even door de kopjes dus gehoord. Nee. En nou, maar Ronnie, maar... Ik, ga, ik ga meteen de pepermolen opsnoren als ik thuis kom. Doe het dan. Probeer, probeer het ja. uit. Ik heb het voor mijn oma, bij mijn oma, bij het Wat oma's zeggen is meestal goed. Ja, Bij de kat van je oma neem ik aan. Ja, ja precies. Oké, okay. dankjewel, Roddy. Niet bij mij, hoor. Nee, nee, ja. oké. Okay. Goed. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dag, hoi. 0801121. Diederik. Goedemorgen. hi Met Diederik, ja. Ja. Uh, ik heb een vraag die aansluit op de pionroos. Nou, kom maar door. Ik heb een kastanjeboom <laughs> en die is bij mij komen wonen als uh, het kastanje die in de tuin is gevallen, zeg maar. Ja. En die heeft heel weinig kaarsen. Weinig wat? Kaarsen. Van kaarsen? Ja, een kastanjeboom die heeft altijd van die witte bloemen. Ja. En daarna komen de kastanjes. Maar ik heb, uh, een, uh, nou, die boom is nu, denk ik, 17 of 16 of zo. En ik heb, uh, nou, 10 kaarsen. Nou, misschien 20. Maar dan is het ook helemaal klaar. En, en normaal zit zo'n ding helemaal vol. Oké, okay, het is een beetje een magere kastanjeboom. Uh, het is een zeer uitgepast uit het, uh, kastanjeboom, maar heel pijnlijk. Dus luisteren via de chat, die zegt dat het een beetje een eikel van een boom <laughs> ja, dat <denk> <laughs> ja, dat is inderdaad een beetje, beetje persoonlijkheidsstronisch. Ja, Goed. ja hij is wel leuk. Dus uh, naast hoe krijg je meer pioenrozen in de rozenstruik... moet ik nu ook vragen hoe krijg je meer kastanjes in de kastanjeboom? Nee, kaarsen, hè? Ja, kaarsen? Ja, kaarsen noem je dat, ja. Ja, maar ja, dat, is, dat vind ik verwarrend. Dan denk ik, kaarsen horen in een dennenboom... Uh, ja, dat is, uh, maar dat is niet de goede tijd nu. Hè? Nee, dat zou heel raar zijn nu. Maar, maar, maar uiteindelijk, die kaarsen worden kastanjes. Dus als je weet hoe je meer kastanjes in de boom krijgt... krijg je eerst meer kaarsen in de boom, toch? Ja, je snapt het. Ik heb wel weer wat geleerd. Hé, hey, en uh, doe je ook kastanjes poffen en zo? Nee. Nee, nee, nee. Ik vond het leuke van de kastanjeboom. Ik ben, uh, toen ik ging trouwen, ben ik zeven huizen verhuisd. Ah, oh. Zeven huizen en wij hadden duizend een kastanjeboom en verder staan er eigenlijk helemaal uh, geen kastanjebomen daartussenin. Dus het lijkt er een beetje op of de schooljongens dat ding opgeraapt hebben en bij ons in de tuin geworpen hebben. Dus het is het kindje van de kastanjeboom in het vorige huis? Nou, daar lijkt het eigenlijk wel heel oh, erg veel op. Er zijn verder geen kastanjebomen en toen heb ik hem, ja, met, uh, in het tuinwerk ik heb hem in de gieten gegooid. En hij was iets uitgelopen en in de grond zit oud. En nu is dat een, een kastanjeboom van uh, 16, 17 jaar oud. Dus Mooi ik... hoor. Dus je ja. woont er ook alweer 16 jaar. Ja, dat wil je. Ja. En heb je dan van toen je ging verhuizen alle plintjes inmiddels gedaan? Wat is dit nou voor een vraag? Nee, maar dus altijd, als je gaat verhuizen, dan is het verschrikkelijk veel werk. En alles moet geverfd en alles moet neergezet en alles moet opgevreven en weet ik veel wat. En dan zeg je van, nou weet je, we stoppen ermee. Die plintjes doen we een andere keer wel. Oh nee, maar die zijn wel weer gebeurd ondertussen. Ja, heb je echt alle plintjes? Nou, ja, ik denk eigenlijk wel allemaal. Alleen en... die achter het waterbed, die wil denk ik niet. Nee hè? Nee, die niet. Nee, en de logeerkamer? Oh. Jeutje. Nou, respect hoor. Nou, zeker. Maar je hoeft niet alles alleen te doen. Oh, dat scheelt alweer. Ja, ja, ja, ja. Nou, oh, dan is dat de truc. Oké. Okay. Nou, uh, uh, hoe meer kaarsen of kastanjes in de kastanjeboom. Ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Bedankt voor je vraag. Jo. Doeg. Doeg. 0800 -1 -1 -1. Aad. Ja. ja. Ja. Aad is er. Nou. nou. En die had een vraag. Oh. oh. Uh, vroeger kwam er op de radio wel eens Platina ja. in zo'n bus. Ben jij dat? Zeg me niks. Oh, nou, dan. Nee. Uh, nou, dat was een, een programma. Oh! Met zo'n reis. Door, oh. weet ik veel heen. Dat hadden ze elke, elke week was dat. Oh? Op heel de sum 2. Oké. Okay. Maar die stem is wel ongeveer hetzelfde. Oh, nou. Nou, ik zal maar, eens vragen. Hè? Ja. ja. Ik had alleen nog een vraag. Ja. Uh, meelwormen hebben die <laughs> water nodig om te leven. <laughs> Daar ga je zitten lachen. Maar ja, maar een... ik vind het gewoon, gewoon, ik vind het prachtig. Van het een op het ander moment. Meelwormen. Meelwormen, ja. Ja. ja. Dus dat zijn meelwormen. Ja. ja. ik zei net ook nog van. Jaren geleden. Ja. Zal ik in dienst. Ja. Een hele hoop andere mate. En toen kregen we een keer, geloof ik, op een vrijdag. Uh, havermout. En daar zaten ze in. En toen hebben we massaal hebben we die dingen laten staan. Dus dat, dat havermout Af verrassend, ja. Dat kwam in de krant. En, uh, nou ja, maar goed. Achteraf is het niks bijzonders. Want tegenwoordig worden ze gefrituurd ook wel. Uh, Als je de meelwormen aan de vogeltjes geeft, dan hebben ze geen water nodig. Nee, dan zijn ze gelijk vermoord. Ja. Ja, dat zijn toch ook beesten, die zitten dus twee weken in een bak. Ik vind het wel, ik vind het... Dat is, uh, ik wil er dus niet een, uh, een concentratiekamp van maken. Kijk, nee, je wil ze, wel, je, ze mogen wel opgegeten worden aan het eind, maar tot die tijd moeten ze een leuk leven hebben. Ja, natuurlijk, ja. Dus, dus je vraagt je af of je een bakje water bij de meelwormen moet zetten? Yeah. Uh, een kastanjeboom die dus helemaal mooi vol met kaarsjes zit, komt bij een kwekerij vandaan en hij heeft zomaar een zailing. Yeah. Dus een toevallige zeiling. en die zijn dus niet, die zijn wel goed van boom, yeah. maar die zijn niet van kaarsjes, die worden er wel speciaal op geselecteerd, dus dan hebben ze ge, gekruist ook en oh. dan heb je dus op een gegeven moment bomen die echt mooi vol onder de kaarsen zitten, zoals dat al heet. Oh, okay. zeg, van die kastanjebomen die je dus ziet langs de weg, er zijn er misschien wel vijf of, of, of acht soorten van, misschien wel, wel meer. Oké, okay, maar hij moet We het hiermee doen. In zundert gekweekt. Wat? In zundert bomen. Oh. En nu heb je het ook Dus al hij, moet, hij moet deze 16 jaar oude kastanjeboom, die kan hij gewoon omzagen en dan moet hij in zundert even een kastanje oh, halen. Ja, wij hebben gewoon bij een... Ja, bij een een grote boomkweker en die zie je hem ook nog geen zo graag komen met, met zijn ene boompje, want dan krijg je nog maar een, een, een klein stammetje. Maar in het najaar of zo kan je dat verkopen, ja. oh. Maar ja, dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen, terwijl ik begrijp ook wel dat ja, deze boom een nou, sentimentele waarde heeft. Hij, hij moet gewoon tevreden zijn met die kaartjes die er nu in komen. Ja, ik vind 20 kastanjes, dan ben je al een heel end. Nou, 20 kaartjes, hè? Ja, voor zomaar, voor zomaar een zeiling. Ja, van, van, van, van, ja. Al, en soms zie je dat ook heel. Want je hebt ook nog met rode, rood oranjeachtige achtige kaarsen. Oh. Ja, ja, dat weet ik toch niet? Ja. Ja, maar dat... ik, ben, ik, zit, ik raak een beetje afgeleid. Omdat ik in het oh, ja, intussen een meelworm, zit je erbij in. Ja, en ik zit, ik zit maar te piekeren. van hoe je dan water in een meelworm krijgt. Nou, dit, maar, nee, dat, niet dat krijg ik niet. Ik heb er een spons in gedaan. Ja, maar. Dit, ja, dan ben ik nog niet helemaal ver van. van, van, van nou. Uh, ja, hoe, hoe gaat dat? Het is ook wel fijn voor die vogels, want die zitten anders maar een beetje op uh, uitgedroogde taaie meelwormen te kauwen. Nee, nee, nee, dat vinden ze niet erg. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Oké, okay, het, het gaat jou puur om het. Uh, nou, eigenlijk wel hoe dat. Die het welbevinden van de meelwormen. Ook de hele cyclus ervan is. Ja. Maar die, dus zo, ik ben die weet. Dus op internet kom ik er niet. En normaal in een boek is dat wel, ja, dat is het meelworm, maar ja, dat, dat weet ik ook wel. Ja, dat heb ze geproefd. Oe, a toch. Wacht. Ja. Dus um, een meelworm, gewoon eigenlijk, we willen eigenlijk even de geschiedenis van de meelworm. Ja, hij is een, het is een worm en dan krijg je dus een, een verkopping, krijg je dan in om. ja, dan krijg je weer nieuwe meelwormen. Ja. Maar krijg je er dan dus van één meelworm weer één nieuwe meelworm of krijg ik er dan tien nieuwe? Ja, dat weet ik ook niet, hè? Nee, dus hoe zit dat met meelwormen en hebben ze ook water nodig? Ik vind het een prachtige vraag, Aad. Ja, natuurlijk. Ja, die, ja dat ik had dat niet anders van je verwacht. Ik heb het te verzinnen om, om, om er doorheen te komen. Ja, nee, maar het, het is andersom. Je loopt met een vraag rond en dan bel je. Je gaat niet eerst, eerst denken dat je wilt bellen en daar een vraag bij bedenken. We hebben eerst het probleem. Ja. En dan denken we van, nou, daar zitten nou zoveel mensen en die zitten allemaal, nou ja... Niks te doen, dan weet ik te slapen, kende niet slapen, zo een ben ik er ook ik kan slecht slapen. Nou, ja. dan hoor je dat programma en dat is niet leuk en ik was dat wel eens kwijt, maar nu heb ik het weer gevoelde. Ah, gelukkig. Ja. Nou ja, ik, uh, ik uh, ben benieuwd of iemand het gaat, uh, gaat doorgeven het antwoord op de kwestie. Ja. Maar bedankt voor je vraag, Haat. Niks te danken. en uh, nog verder wij een verdere en uitzending. Ja, ja. En helemaal hetzelfde. Ja. Oké, okay, okay. dag. Dag. dag. Marjan. Ja, dag Astrid. Dag, goeienacht. Ik bel over um, een vraag, daar hebben wij een paar weken terug al over gemaild. Uh, hm. Ik heb gebeld in of uh, gemaild in die nacht dat bij jullie de boel plat las. Plat. Ja, ja. Over de lantaarnpaal bij mij aan de overkant. Ja. Dat licht was uitgevallen. ja. En toen hing er, toen uh, ik stond toevallig voor het raam te kijken, toen vloepten het weer aan, vrij nee. snel nadat het uit was gegaan. En toen hing er ongeveer een meter boven de straat een streep met blauw licht. En yeah. dat vond ik heel vreemd. Dat had ik nog nooit gezien. En ik dacht: hoe kan dat nou komen? Ja. Yeah. Ja. Dus uh, dat zou ik wel heel graag willen weten, want dat laat me niet los. Nee. Ja, ik, heb, ik heb eerder deze vraag voorbij horen komen ook in de uitzending... dat oh. het blauwe licht, maar ik kan me niet meer herinneren wat er over gezegd werd. Waar woon je, Marjan? Ik hoef in, geen adres, hoor. Maar... In, in Nijmegen. Nijmegen. Ja. En hoe lang was het licht uitgevallen? Nou, het was deze keer maar kort, een kwartiertje... want we hebben de laatste tijd vaak dat licht uitvalt. Oh. Want ze zijn hier aan de overkant een parkeergarage aan het bouwen waar we niet direct op zitten te wachten. <lacht> en uh, die trekken nog nogal een kabeltje los. Dus we hebben al een paar maanden zonder licht gezeten. Dus iedere keer als je nou denkt van hup het licht ligt eruit, uh, hoe lang duurt het? Maar dit ging vlot. En ik stond buiten te kijken of dat er mensen langskwamen. Want ja, met, met die bouw het is behoorlijk gevaarlijk bij ons buiten. Hartstikke donker. En er ligt puin als stoep. Dus als je een smak maakt dan krijg je die puntige puin in je benen. En uh, ik dacht dus even kijken of er buiten iets aan de hand is. En met dat ik sta te kijken, vloept dat licht aan. En ik zie die blauwe band, ik denk, wat is dat dan? Ja, dat is raar hè? Ja, vind ik heel interessant om daar uh, nou een antwoord op te weten. Ik ja. kende vroeger wel, als het lantaarnlicht aanging, bij sommige lampen, dan begon het eerst bij wijze van spreken rood te branden. En dan langzamerhand werd het geel. Maar een meter boven de grond een baan blauw licht had ik nog nooit gezien. Dat was helemaal nieuw. Maar dit heeft helemaal niks met die lantaarnpaal te maken. Nee, ik denk dat het een bepaalde vorm van reflectie of breken van licht is. Weet ik veel, ik, doe maar, ik noem maar een dwarsstraat. Maar uh, het was onder al die lantaarnpalen die ik zag in dat rijtje, stuk of drie of vier staan daar. Ja. En onder al die lampen hing zo'n blauwe baan nou. ongeveer een meter boven de grond. Het is een raar verhaal. Ja, vind ik ook. Hmm. Max zou het leuk vinden antwoord. Ja, dat zou wel fijn zijn, want dan kun je lang mee rondlopen. Maar je hebt het verder nooit meer gezien, dat blauwe licht. Nee, het licht is niet meer uitgevallen. Nee, ja, nee, ja. ja misschien dat je het dan inderdaad niet ziet door, door het licht. Want dan kan het er even goed wel zijn, ja. Want hmm. ik, ik bedoel, normaal gesproken, ja, dan springt s'avonds het licht aan... en dan is het nog licht buiten. Maar nou ja, het was hartstikke donker. En misschien dat daarvoor daardoor dat blauwe licht zo opviel... Maar ik vond het een vreemd fenomeen. Ik ging gelijk aan ufo'tjes en weet ik veel wat. Denk. Ja, cool. Ja, dat was het. had ik wel hartstikke leuk gevonden. Maar ja. die, ik denk niet dat die zo laag boven de grond hangen met z'n vier daarop. Op, op. Nee, het zal het wel weer He? niet wezen. Dus zou toch, je zou zo langzamerhand, hè, met altijd maar die, die mensen die ufo's zien... En zo, zou je zo langzamerhand toch eens een keer hopen dat, er een keertje, dat het gewoon een keer gebeurt. Oh, maar dat gaat wel gebeuren. Ja? Ja hoor. Dat Wanneer wordt ongeveer? Nou, ik denk niet dat dat nog lang duurt. Er wordt, oh. er wordt zoveel van verdoezeld. En ze gaan nou heel langzamerhand, gaan ze wel toegeven van allerlei regeringen en militairen, weet ik velen dat het, dat het echt bestaat. Want er zijn uh, militairen die, uh, in die, die in die militaire vliegtuigen vliegen waar gewoon UFO's naast hebben gevlogen. Maar daar moesten ze dan de mond over dicht houden om de een of andere Duitsers ja. te Ja. Dus... Het ja. zal er best wezen en ik wil ze het beste zien. Nou, het lijkt me ja. ook gezellig. Ja, vind ik ook. Ja, maar ja. ja. Je weet het niet, hè? Nou, goed. In ieder geval laten we het ons eerst eens concentreren op de blauwe lucht. Ja, lijkt me leuk. Het blauwe licht. Ja. <laughs> en um, uh, dan ga ik ook even een mooi uh, liedje draaien over maanlicht. Oh, dat is mooi. Daar ja? hou ik van. Vind je het ja. goed? Hartstikke mooi. Mooi, ja, dankjewel. voor het opkikkertje van de nacht. Dan. Dankjewel, Marianne. En bedankt ja. voor je vraag. Ja graag gedaan. Dag. Dag. Ja, lantaarnpalen of niet. Maanlicht is toch het mooiste. Can't fight the moonlight. Can't fight the moonlight. Leanne Rimes en Can Fight the Moonlight was dat, na aanleiding van de vraag van Marjan over het blauwe licht toen de lantaarnpalen even waren uitgevallen. Van de ene Marjan naar de andere. Marjan, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Ja, goedemorgen. Ja, het is ook alweer tien over half vijf. Hè. De vogeltjes gaan ja, bij de fluit. De, de vogeltjes gaan fluiten. Ja, de ja. fluit oh. uh, de dames met de ethische vraag? Ja. Oh. Het is toch is niet zo moeilijk. We hebben al heel lang een koninklijke Shell die bijvoorbeeld in Nigeria wat doet. Ja? Is, wij doen dat gewoon. Dat is gewoon handel. Dat is toch VOC-mentaliteit? <laughs> <laughs> ja, ik bedoel. Maar zeg je dat nou zo een beetje sarcastisch? Beetje of meen je het echt? En. Uh... Nou, dat ik dat echt meende, dat is lang geleden. Ik ben daar al erg sarcastisch om geworden, want het yeah. helpt allemaal niet. Rijke mensen willen rijker worden. En of je nou 10-0 op je bankrekening hebt of, staan, of 11 yeah. of 12, je wordt er toch niet gelukkiger van, denk ik. Dan, maar goed, ze doen het toch, ze kunnen het niet laten. Het is dus gewoon... De uh, zeggen, maar Marjan, money makes the world go round, ja, hè? Ja, precies. Ja, En daarom... Sorry dat ik er een beetje sarcastisch van word. Nee, ja, dat geeft helemaal niet. Dat is precies wat, uh, wat de dames Elisa en Margot ook willen bereiken. Ja, geweldig. Met ethische, ethische vragen en nadenken over dingen. van Kun je het maken of kun je het niet maken? Maar ja, maar dat eigenlijk... ze daar dan ook nog een beroep van maken. Dat vind ik helemaal geweldig. Dat is toch geweldig? Ik vind, ik vind dat heerlijk. Ja. Maar dat, nou, super. Maar Marianne, ja, dames. Maar Marianne ja. eigenlijk is jouw antwoord op deze ethische vraag... dus diep in jouw hart. Gewoon nee. Nee, natuurlijk moet je dat niet doen. Als mens met een gezond verstand gaat geld niet boven gezondheid van andere mensen en over natuur en vogels en, en weet ik wat allemaal wat er leeft. Interesseert zich in één moer. Maar en dan kan ik boos worden, dan haal niet, dus ik word er gewoon wat sarcastisch Maar als, als, als een uh, land, ook al is het een uh, dictatoriaal bestuurd land, ja. dan als het land dan ook nog eens een keertje geen geld krijgt voor de, voor de grondstoffen die ze hebben, dan is het ja. en dan hebben ze en een dictator en is het land arm. Ja, gods. Of ze hebben een rijke dictator of ze hebben een arme dictator. Dat maakt dan ook niet uit. Ja, maar jawel, want als je een rijke dictator hebt. dan gaat er misschien nog een beetje geld naar. Uh, nee, naar... nee, nee, nee. dan gaat hij je nog meer onderdrukken. Ik denk, nee, dat, ik zo... ik denk dat in de definitie moet het ook staan. Want je, je hebt namelijk ook goede dictators. Echt, vertel. Ja. Nou, je Noem kunt er wel dit. Ja, nee, nou, ik weet even geen voor voorbeeld, maar nee. we, we zijn toch een beetje ethisch aan het filosoferen. Ja, ja, ja lekker. Kijk, je kunt, ook, je kunt ook dictator zijn, maar wel het beste voor hebben met de mensen. Alleen denken van ja, ik wil het gewoon voor het zeggen hebben. Heb je het dan over onze koningin of zo? Nee, ik heb het niet over iemand speciaal. Ik heb het oh. een beetje over... Ik kan het woord nooit ja, uitspreken. Ik me er een beeld bij te vormen van welk land dat, dat, dat zo is. Maar dit, een dictator is per, defini per definitie is die gewoon alleen maar met zichzelf bezig. Nee, dat is niet waar. Ja, dat, zit niet de de dat zit niet in de definitie van een dictator. Ja, er dus zijn machten, er dus zijn... zijn... Wat hij wil. Ja, maar de, de, de, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat je het op die manier wil, omdat je ook echt denkt dat dat de beste manier is. Ja, voor jezelf, maar hoe dat andere mensen en andere hoe, dieren, hoe dat. Ja, hoe... nee, maar je kan toch ook denken dat jij het, het beste weet hoe het met andere mensen moet gaan? Nee, maar dan weten die mensen zelf wel het beste. Ja, maar ja... Dat... ja ik ben geen dictator. Nou, ik, ik wil niet roldoen, maar sommige mensen... die weten niet zelf wat het beste is voor de, voor de hele groep. Nee, oké, okay, maar daarom zijn we ook samen. Ik zou echt een hele beroerde dictator zijn, volgens mij. Ja, ik ook. Ja, maar aan de andere kant... Nou ja, goed... Ja, ja daar kennen we nog heel lang over, filosoferen. Nou, en ik hoorde, hoorde laatst iemand de discussie voeren over. Uh, je, hebt een, een, een, een, je hebt toestanden gehad rondom de goede doelen. Hè? Dat uh, ja. de goede doelen die huurden bureaus in. Mm -hmm. En die bureaus die huurden dan weer studenten in. En die studenten die gingen jou dan uh, een, een beetje opdringen dat jij, ik roep maar wat, vijf euro betaalde voor Kika. Dus dat is Het Even een voorbeeld hoor, ik weet helemaal niet en of dat. Maar... Ja, nou, mijn man, mijn nou, en, en, dan, en van die 5 euro ging dan uh, uh, ja. 1 euro naar die student mm -hmm. en 3 euro naar uh, dat bureau. Ja. En uiteindelijk ging er maar 1 euro naar het goede doel. Ja. En, en er waren ook. heel veel mensen heel, veel heel erg boos over, maar ik hoorde weer iemand anders hoorde ik zeggen: van ja, maar dan gaat er in ieder geval 1 euro naar dat goede doel. Alles zal wel iemand van zijn bureau zijn geweest. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee, toch niet. Nee, maar, er nee, is maar... Toch, dat is toch ook zo. Ik bedoel, als je, als je die hele. Die, dat hele bureau en die student. die het allemaal niet interesseert welk goed doel het is. maar die alleen maar geld aan het binnenhalen zijn. die halen geld binnen. maar wat er ook gebeurt, er gaat ook één euro extra naar dat goede doel. Oké, okay. zo kan je redeneren. En zo dat denk dan... ik nu ook een beetje. Weet je, die dictator. die krijgt dan misschien vier euro voor die olie. En dan gaat er 1 euro gaat er naar die, al die mensen die uh, eten en gezondheidszorg en weet ik veel wat nodig hebben. Maar dat ja, is wel 1 euro we, meer dan. Ja, maar dit gebruiken, dit motief, deze redenatie, die gebruiken altijd de mensen die eraan verdienen. Kijk, ik, sorry, ik ben maar een heel sociaal wezen. Als ik een euro heb, dan geef ik die euro. En. en het zal me een worst wezen of mij dat tijd kost, of geld, of weet ik, telefoon kost. Nee, maar we zijn nog niet allemaal hetzelfde. Nee. Maar goed dat niet iedereen is zoals ik, en maar goed dat niet iedereen een dictator is, maar ik vind het wel geweldig dat er twee dames nou zo'n bureau opzetten, om dat <laughs> betaald dus. <laughs> over dit soort dingen na te denken. Ja, het blijft toch. Handelsgeest, hè. Ja, ja, ja, ja. Maar... Maar goed, ik dacht van, ja, uh, wij hebben die vraag die hun stelden, daar hebben we het antwoord al op. Dat doen we. Ik, hoe lang zitten we al in Nigeria? Nee, maar ze vragen hoeveel, niet, hoeveel gebeurt het? het? Ze vragen hoeveel, al, hoeveel natuur is er al verpest? Hoeveel mensen zijn er al gestorven? En wat doen we? dan we gaan gewoon, gewoon, gewoon door. Ja, nou, het is toch wel een, uh, ik, vind het, ik vind het opeens toch nog best wel een lastig vraagstuk worden. Ja, maar daarom ben ik ook zo blij met jouw vragen nacht, altijd. Dat gaat oh. over dan hele leuke dingen. Ik heb me kapot gelachen weer. Dankjewel. Nou, graag gedaan, denk ik. En uh, de meneer van de Shell, ik ja. hoop dat u ook wakker bent. En luister eens naar de gewone mensen. Oh nee joh, die liggen lekker te slapen. Ja, Astrid. Ja. Dankjewel voor je tijd. En jij ook. Dankjewel Dij Marjan. Wel. Dag. Dag. Ali. Ja. Hallo. Daar ben ik. De, nou, gelukkig maar. Ja, gelukkig wel, wel. Fijn dat ik er nog ben. Ja, dat is vooral voor jou heel prettig, ja. ja nou, Wat kan ik voor je doen? Over die puurrozen. Ja. Die meneer die, en dat vind ik heel erg voor hem, want ik weet dat ze zo ontzettend mooi in blad zijn. Kun je ook ja. over gebruiken, een bloemstukje en zo. Maar uh, ik wil hij zeggen, hij heeft alles geprobeerd, maar dan weet ik niet of hij geprobeerd heeft. Die, uh, hij, als ze diep in de grond staan, bloeien ze niet. Oh, echt? Ja, dus ze moeten uh, hoog staan en als ze dan voorjaars uitlopen, dan, zet, dan noemen ze neuzen. En die neuzen moeten hoog staan. Die moeten bo erg boven de grond staan. Want als ze te diep zitten, dan bloeien ze niet. Ja, maar, maar, maar wacht even. Hoor. Moet hij nou allebei zijn planten gaan lopen uitgraven? Ja, die moet je eruit graven en dan moet je er weer grond weer gooien in die, in die kuil en dan zet hij ze er weer in en dan staat staat hij een beetje hoog. En ja, hij kan het proberen, tenminste. Hij heeft alles geprobeerd, zegt hij dus. Ik weet niet of hij dit geprobeerd heeft. Nou, ja. dit klinkt wel als een probleem, inderdaad. Ja, een probleem. Dit, nee, maar dit klinkt, al, dit klinkt als een mogelijkheid dat het daaraan kan liggen. Ja, dat, het nee, dat denk is het naast wel. Okay. Ja, hij zegt, ik heb alles geprobeerd, maar dan weet ik niet of hij dat, nou, dit nou net geprobeerd... Nee, dat heeft hij niet geprobeerd, dat weet ja, ik zeker. Maar aan om ze op te spitten en hoog te zetten... En, en, en hoe doe je dat dan? Gewoon opspitten, het kaal een beetje opvullen en dan weer terugzetten? Ja, ik moet zorgen dat ze hoog staan. Die neuzen moeten boven de grond. En is dat nu nog op tijd om van de zomer nog een beetje pionrozen te hebben? Of, uh... nee, nee, want ze bloeien nu al. Hè. Ze kunnen oh. Maar uh, ja, ik heb ze best gehad en bloeien ze ontzettend veel. Iedereen vond het mooi. Wilden ze mensen ze ook hebben en dan bloeien ze niet. Okay, nee, weet het zijn. Gaven ze te diep dan. in, hè? Dus uh, nou ja, hij moet, ik kan dat proberen. Nou super. Proberen is even wat we het leven doen kunnen. Nou ja, we kunnen nog een hoop andere dingen doen, maar dit is wel een goede optie. Ja, Ja, no. Nou, Ali, dankjewel. Namens Rutger. Geen dank. Oké, okay, dag. Prachtig hè, de pioenrozen. Volgens mij gaat het er goed mee komen. Marleen. Hallo, Astrid. Hallo. <laughs> uh, ik heb een vraag over de Bermuda-driehoek. Ja. Eh. Uh, nou ja, jaren geleden heeft iemand me wel eens uitgelegd, maar ik ben het glad vergeten. Ja. En misschien dat iemand wel weet nog hoe dat uh, in elkaar steekt. Ik heb geen idee natuurlijk. Maar hoe steekt wat in elkaar? Nou, uh, hoe dat in elkaar zit, die bij moeder Driehoek, dat daar vliegtuigen verdwenen. En hoe dat kwam en dat ze niet meer terug te vinden waren. Ja, maar dat weet toch niemand? Jawel, het is me wel eens uitgelegd. Eerlijk waar? Ja, echt waar. Oh, ik... Ik, ben, ik jok niet, hoor. Nee, nee, nee. Ik dacht dat dit uh, samen met... Uh, samen met uh, hoe heette die dingen in Egypte ook weer Ik ben het woord, even die driehoekige dingen. Nou, kom op, hè, Nee, Potdikkie. nee, ja, nee. Hoe heet die dingen nou? <laughs> uit de piramides, hè. <laughs> ik denk echt... Ja. Uit, uh, goed. Ja. Maar misschien dat iemand uh, het nog wel weet, hoor. Is het niet zo, dan ook niet. En over die uh, kat, hè, die zo plast. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat... Uh, ik weet niet of je dat weet wat valeriaan-druppeltjes in de kattenbak, want daar houden ze van. Ja, ja, ja. ja maar het is, nou ja, het is een beetje ja. lastig hoor, maar het is namelijk... Ik krijg er bijna niet vanaf, hoor. Nee, maar het is, heeft niet te maken met wat hij lekker vindt of niet lekker. Maar hij denkt echt, ik, ik, als ik hem aankijk... Ja, ik weet het. Hij denkt echt dat hij me een plezier doet. Ja, ja. dan kijk ze even aan. Hij kijkt of, me aan het, en ja, hij plast gewoon het. tegen de bank. Ja, ja, ik ken het. Het is van verschrikkelijk. Mensen. Maar ja, het heb ik wel eens gehoord, de Valeriaan druppeltjes in de kattenbak, dat verschijnen ze zo lekker te vinden. Ja. En dan uh, prassen ze. En dan had ik ook even over schaamhaar. Ja. <laughs> Beetje gek <laughs> verhalen hoor. Ja, het blijft een grappig woord ook. Ja. <laughs> uh, nou, ik weet niet, over 40 jaar geleden waren we met z'n allen in een boerderij, hadden we gehuurd van een vriendin. En, oh, uh, dit wordt een heel intiem verhaal, of niet? Ach. Nee, ga door. Oh, In de boerderij gehuurd, ja? Ja, ja goed. Toen bleek ja. dus, dus dat we allemaal platjes hadden. <laughs> en toen heb ik uh, afgeschoren, maar daarna ging het zo jeuken. Ja. En dan heb ik als vaker gevraagd een vrouw, en inderdaad, als het weer gaat groeien, dan gaat het zo jeuken. Dan zou je wel weer een zalfje of een dingetje of een dingetje hebben. Nee, dat heb ik van horen zeggen hoor, maar dat is gewoon een kwestie van bijhouden. Ja, nee, toch? Ja. Dat, uh, ja. Nee, nee, dat jeukt als de als de neten dus. Nee, wat het, <laughs> nee, het jeukt op het moment dat het haartje door de huid. Dus als je dat, als je dat goed bijhoudt, ja. zeggen ja, nou, ze. Nou, ik heb het één keer gedaan, maar dat moest. Nee, nooit meer. Na dat, maar als ik het goed begrijp, hebben jullie allemaal allemaal van elkaar platjes gekregen in die boerderij. Ja, ja. Zonder uh, toestanden, maar van de, uh, inderdaad de lakens en noem maar op. Oh, oké. Okay. Maar iedereen was aan het krabben en uh, maar niemand durfde het te zeggen totdat ik mijn man aankeek En die was ook zo aan het krabben. Dus, uh, en over dat scheren bij mannen. Ja. Ik heb zelf in de verpleging gewerkt als avondzuster. Oh. En uh, overdag uh, in de leerlingentijd moest ik een man scheren... Van onderen. Ja. Nog met zijn hele ouderwetse scheermes, hè, wat je 45 graden moest houden en zo. En dit wordt een heel bloederig verhaal, maar alleen nee, of niet? Nee, helemaal oh. niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik vond het helemaal niet zo leuk en hij ook niet. Nee. En andere verpleegsters vonden het ook helemaal niet zo prettig. Nee, ik vind het ook een raar praatje nee, dat verpleegsters dat prettig zouden vinden. Nee, ik vind het niet prettig. Nee. En dan, ja, dat slaat toch over. En natuurlijk, uh, je blijft professioneel en zo. Maar uh, nee, nee, niemand vond het prettig om te doen. En dan nee. konden de, de, de schaamte zich ook wel voorstellen van de mannen. Ja. Ja, ja. nee, dat kan je niet prettig vinden. Nee, ik, dit, dit, de, volgens mij zat het een beetje in de fantasie van die meneer... dat, dat ja, de verpleegsters precies. dat leuk vonden. Maar ja. ik kan me ook niet zo goed voorstellen. <laughs> maar. Nee, nee. En nog even een heel klein grapje, mag dat? Een klein grapje? Ja. Oh, dan ben ik even heel stil. Oh, ik belde een keer mijn zoon op... Ik zei, ben je bezig? Ja, waarmee? Ik laat het konijn zien hoe die een hol moet graven. Ik zei, waarmee dan? Met een schepje. Ah, ah dat zou toch wel lief zijn, hè? Dat je dan thuis komt en dat je konijn met een emmer en een schepje in de tuin zit. Ja. Dat is schattig. Met een droge humor. Ja. En hoe gaat het met Johan Doesburg? Het gaat goed met Johan Doesburg, ja. ja. Oh, fijn. Ja, ja, gelukkig. Dan moet ik weer... Nou weet je, Marleen, dat ik nu weer aan de mensen die niet weten wie Johan is... moet gaan uitleggen. wie is. Ja, dat wordt nee, een beetje hoor. vermoeiend, nee. hè? Nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. Maar met Johan Doesburg, mijn voormalige collega... gaat het allemaal helemaal goed. Fijn, dankjewel. fijn. Met jou ook, hè, Marleen? Oh, heerlijk. Ja, gelukkig. Ja, nou... ja, ja, hoor. Vol met flauwe grappen nog steeds. Ach, oké. Okay, nou, dan hang ik snel op. <laughs> Tot de volgende keer. Heerlijk naar te luisteren. Dank je. En vanavond weer... Uh nachtvluchten. Ja, maar dat heerlijk. duurt nog even. Hè? Ja, ja, even uitslapen dan in de nachtvluchten. Nou, veel plezier. Dank je. Oké. Okay. Als dit heerlijk genot om naar je te luisteren. Dank je wel, Marleen. Doeg, doeg. Doeg, doeg, doeg, doeg. Ja, en hoe zit het met die Bermuda driehoek? Want daar draaiden het natuurlijk eigenlijk allemaal om. 0801121 als je het weet. Henny. Ja, goedemorgen. Oh ja, Henny. Ik ken ook een Henny. Dat is, dat is geen meneer. Dus af en toe is het even verwarrend. Hallo Henny. Goedemorgen. Hoi. Nou, ik heb een, een antwoord en een tip wat betreft de meelwormen. Nou, oh ja, de meelwormen. Want Aad wil graag weten of meelwormen ook water nodig hebben. Nou, kom maar door. Ja, nou, de meelwormen. Die halen hoofdzakelijk halen ze een water uit de lucht. Ik krijg ontzettend veel geluid. Het geluid van mijn eigen hoor ik terug. Ja, en ik hoor je helemaal niet zo goed. Dus ik ga heel even aan wat knopjes draaien. Ja. En dan uh, nog een keertje. Ja. Hoofdzakelijk halen de meelwormen een vocht uit de lucht. Ja. En daarbij komt ook nog een keer dat ze dus graag voedsel opnemen, bijvoorbeeld appels en zo, waar erg veel vocht in zit. En het, uh, ik ben zelf een vogelliefhebber. En uh, nou, ik kreeg eigenlijk zeg, mijn meelwormen zelf. Eeuw. Doordat ik uh, in, een, uh, in een bak... waar ik de meelwormen in heb zitten... een dubbele bodem in heb zitten. En de onderkant is afgescherpt met heel fijn vliegengas. Zodat hun, hun uh, larven vrijkomen. Dat ze dus door het gevoel in de havenmout... Door dat vliegen zakken. En dan kunnen ze zelf hun eigen larven niet opeten. Oh ja. En daar worden ze weer. Ja, tot grote larven. En zijn ze na die tijd gewoon weer te gebruiken. Dus die krijgen een cyclus. En dan leg ik boven op de bovenste laag. een doekje. met wat uh, appels. Ja, dat ze, nut, ze nuttigen. En dan krijg je dus die cyclus. Oh, en, de, en appels vinden ze lekker? Ja, dat vinden ze heel lekker. Daar kroelt ze jongen door. In een bal met meerwormen. Oh, ik vind het echt heel vies. Maar, het is, uh, maar je geeft ze dus geen water, want dat onttrekken ze aan de lucht op een of andere manier. Ja, dat klopt. Okay. En aan de appel natuurlijk, want er zit ook vocht in. En er zit vocht in, ja. ja. En ik hoor bij jou toch een zekere waardering voor de meelworm in het algemeen. Nou, het is een, een lekkernij voor, uh, voor vogels, hè? Ja. Ja, dus het, verder, verder is het een noodzakelijk kwaad. Het is niet dat jij denkt van... Ach, Hansje. Nee, nee, maar... Wanneer we daarbij stil gaan staan... Dan kunnen je heel lang wel hamstje zeggen. Hè? Ja, nou, dat is ook zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als je. Ja, ik, ik, ik, iedere, iedere individuele mailworm gaat misschien wat ver, maar ik kan me voorstellen dat als je er zo mee bezig bent, dat je ze ook wel lief gaat vinden. Nou, Je kunt ze niet in de fabetjes van de oren kijken. Nee, dit, dit, dat lijkt me ook lastig worden met mailwormen. Nee, nou, het klinkt ook zo vies mailwormen. Het klinkt vieser dan gewone wormen. Nou, ik denk dat de, de meelworm die voelt heel droog aan. Hè? Ja, daarom heet hij waarschijnlijk meelworm. Ja, het. Uh, ze zijn erg heel erg schoon, hoor. Het is, uh, oh. Ja, je moet ze dus uh, echt in de handen hebben of wat erom, om te zien hoe, de, hoe, hoe ze dus zijn. Hè? Ja, ze zijn eigenlijk echt van nature van de buitenkant erg door, terwijl ze ontzettend veel vocht houden zijn. Uh. Zijn larven. Hey, en heb je er wel eens een gegeten? Nee, dat loopt. <laughs> ik krijg er de vogels over. Ja, maar dat, nee, maar dat schijnt toch. Dat uh, ja, hoorde ik ook ja, van Aad. Ik hoor dat uh, uh, veel mensen daar een lekkernij vinden. Ja, oh, ik word er een beetje misselijk van. Ik vind ja, die... maar ja, de vogels ja. vinden het lekker, daar draait het allemaal om. En uh, Aad, hoeft, als ik het nou allemaal goed begrijp, hoeft hij ze geen water te geven, maar een doekje met wat appels erop. Dan gaan ze lekker van krioelen. Wanneer ja. oh je ja. niet kweekt, dan hoeft daar geen doekje nodig. Dan kun je gewoon een stukjes appel erin leggen. En dat is een lekker voor. Nou, blij met een appel. Nou, de meelwormen blij, blij en jij ook blij, hoop ik. Dank je wel, hè? Ja, ze zijn eiwitrijk. Ontzettend eiwitrijk. Daarom is het een delicatesse en goed voor vogels. Nou, kijk eens even. Staat genoteerd, dank je wel. Oké, okay, succes met het programma. Ja, dank je. Dag. Dag, dag. Ik ga nog heel even snel zeggen wat de oplossing is van de crypto van vorige week. Want de opgave was Stekkie. En de oplossing van 14 letters moest zijn Vissersplaats. Ik kreeg heel veel goede antwoorden. Maar het prijs gaat deze keer naar Chikke Houtsma. Chikke Houtsma, jij krijgt een uh, prijs opgestuurd. Tot zo, na het nieuws met Rachid Finch.